Welkom weer bij Twee uur lang ZWM Lunst... En wat ben ik blij dat ze er weer is, Dolly. Ja, ze is er weer. Goedemiddag ja. allemaal. Goedemiddag, Charlotte. Nou, een hele goede middag, Dolly. Ja. En ik ben blij dat ik jou weer aan mijn zijde heb. Nou, dat is fijn. Ja, ondanks het feit natuurlijk dat mijn goede vriend Onno Hulshoff... mij ook heel goed heeft bijgestaan ja, afgelopen dat, dat, week. Ja, dat was inderdaad gezellig. Hij, ja. Ja, hij is er weer. Ik heb wel geluisterd, Hij hoor. is er weer, hij is ja, er weer. Ja, ja zeker, ja, ja, hij is er weer. Ja, ja. Dus, dus uh, misschien dat hij ook uh, zo uh, tussen de, uh, de, de platen door... nog eventjes uh, met ons wil babbelen over zijn avontuur met een fototoestel... want dat, dat, dat hanteert hij ook heel regelmatig. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij is net zo, net zo fotofriek als ik, hè. Ongeloofl ja, ja, ongelooflijk, ja. hè? Ja, ja, goed. Maar jullie maken ook mooie, mooie plaatjes. Hoor je dat, Onno? Ja, ja Onno hoort het. Nou, hey, Ja, zwart. Er zijn, zijn nog wel mensen overleden. En jarig vandaag. Op artiestengebied. Ja, niet normaal. Hè. We, hele, en, en dan heb ik ze nog niet eens... allemaal voor je genoteerd. Is dat zo? Nee, want er zaten ook uh, artiesten tussen... waarvan ik dacht van, ja, jeetje, Mina... dan, dan moeten we zo ver gaan zoeken. Ja. Dus uh, ik, heb, ik heb maar een selectie gemaakt. Je hebt een selectie gemaakt? En, ja, uh, ja. Uh, uh, uh, uh, welke criteria heb je aan toegepast? Nou, de, de soort muziek. Hm. Ah. En of het echt een invloedrijk iets is geweest. En ja. ik vind vaak ook uh, het verrassingselement heel erg leuk. Ja. Dat je een naam hoort waarvan je denkt van... ja, wie mag dat dan weer wezen? En dat als je dan het liedje hoort, denk je... Hè? Ja. Weet je wel? Of, of überhaupt een naam, en dat je geen idee hebt dat die, dat die artiest erachter zat. Dat, dat vind ik dan leuk. Maar, ja, want de eerste artiest ja. he, die jij gaat bespreken is een zo, bijzondere dame. Jij heeft een grote, ja, groot artiest. Ach. maar ze heet Klein, he, toch? Ze heet Klein, ja. Haar daden binnen groot. Ja. <laughs> artiest in het licht. Dat zegt Ruud Jansen. Dankjewel, Ruud. Mooi dat die man het altijd even voor ons afkondigt natuurlijk. Ja lasten. zeker dat hij daar toch elke keer voor naar die studio wil komen. Dat is hè? ongelofelijk. Ja, hè? Ja, ik bleef lekker thuis. Ja, ja. Ik, dat mag uh, het mag goed. We roepen lekker je, zelf Ja, even. maar ja. het zijn toch wel waardevolle medewerkers hoor. <laughs> <laughs> Absoluut. Absoluut nou, ja. wil Ik niks voor zeggen. Zeg, uh, ja. Dolly, Patsy Klein had je het over. Ja. Ja. Vertel. Oh, ja, het zal ik nu wel vast vertellen ja. over. Ja, ja, want het, het is, het is verdikke Ja, ze heeft hoogtepunten gekend, maar dieptepunten. En ik vind echt een, een tragisch leven. Ja, Patsy Klein, echt de echte naam is Virginia Patterson Hensley. En ze is geboren in Virginia op 8 september 1932. En overleden in Camden, Tennessee, op 5 maart 1963. Nou, reken even uit, zegt. Ze was een Amerikaanse country en ondanks haar zeer korte leven... ze werd dus slechts 30 jaar oud... was ze een van de invloedrijkste country in de geschiedenis van de Amerikaanse popmuziek. Meer, uh, nog, meer nog als Dolly Parton, bijvoorbeeld? Of ja, ja, dat moeten we nog maar afwachten natuurlijk. Ja. Hè? Want kijk, Patsy uh, Klein, ik denk dat er toch heel veel ja, er, zal ook, er zullen ook heel veel mensen zijn... die geen idee hebben wie het is, maar... Ik denk uh, van, van de wat oudere garde dat iedereen toch echt nog wel weet wie Patsy Klein is. En uh, ze heeft natuurlijk ook best wel uh, wat, wat nummers uh, gebracht. Uh, ze is bijvoorbeeld beroemd geworden nadat ze het nummer Walking After Midnight opvoerde. tijdens een talentenjacht op de televisie. Dan moeten we die en, gaan draaien, straks. Zal die gaan draaien? Hè? Dat weet ik niet. Jij, ja, ik jij, vind... jij bent van de muziek. Ja, dat en, uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja, maar ik loop bijna altijd alleen maar achter de fanfare aan hoor. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval. <laughs> <laughs> uh, kwam haar droom uit nadat ze een hoofdact in de countryshow. van Grant Ollie uh, Opry in 1960 kreeg. En uh, ze begon haar uh, carrière in rockabilly-style. Maar het werd al heel snel duidelijk dat, dat haar stem zich beter leende. voor country, pop, crossover muziek. En met name romantische liefdesliedjes... Oh. En een van de liedjes waarmee ze wereldroom vergaarde... dat was het door Willie Nelson geschreven Crazy, inderdaad. Oh. Waar je het over had, ja. Oh ja, maar ik hou al van romantische liedjes. Dus dan kies ik toch maar voor Crazy. Ja, zou ik of doen. Of ben ik nou gek? Nou ja, ze heeft ook... Uh, ja, misschien een beetje wel. Ja, ja uh, je mag <laughs> ja. het ook voor jezelf draaien. Nee, ja, maar ik vertaal het meteen even. Crazy. Ja, ja, ja. Maar ze heeft ook I Fall To Pieces en Sweet Dreams. Dat waren ook uh, hoogtepunten I in haar. I Fall To Pieces, dat komt me heel erg bekend voor. Ja, hè? Oh, nee, ja. I Go To Pieces. Dat is van oh, Pieter, dat is Peter en Gordon. Is dat? Ja, ja, ja. ja, ja. Zo'n Engels uh, ja. Duo, hè? Ja, ja, ja, ja. Weet je wat, dat ze ook uh. producent was? Oh? Betsy Klein. Ja, ze produceerde artiesten zoals uh, Loretta Lynn. Oh. Jim Reeves heeft ze ook geproduceerd. Oh, ja. Brenda Lee. Nou, toch allemaal grote namen, I'm hè? sorry. Ja, ja, so ja. sorry. Ja, wat kan ja. eigenlijk? Oké. Okay. Nou, Brenda maar, Lee. Ja. ja. <laughs> oh, nee, ik dacht dat jij er geen spijt van had. Ja, ook nee. <laughs> brengt me de bek niet Ik los. Dat is een hint, dat is een hint. Ja. Me de bek niet los. Nee, laten we het daar maar niet, want er hebben we een twee uur niet genoeg, hè? Nee. <laughs> dat Zal maar een dat week, komt er achteraan. voor Zalm voortluncht. Hé meneer Olsoff, neem eens die microfoon. Uh, zo nou met, met, met, met die, met die Ja, je zit, je zit een beetje te oordelen over ons. Ik zie het wel aan die, nee, aan die, aan die, aan die woeste, woeste blikken. <laughs> Welkom nee, ik dacht, nou ja, I'm crazy. Nou ja, daar is geen woord van gelogen. Ah. Dat jij geen <laughs> Ik zat al... Uh, ja. In, ja. In... Ja. In... Nou, ik even, even mijn pen zoeken. Want dan moet ik wel allemaal even noteren. Dit. Luisteraars, u bent ja, trouwens het wordt, het wordt opgenomen. Ja. He? Je kan het terugluisteren. Alles ja, wat Orno zegt, dat kan je terugluisteren. Om, om erbij te ja, maar staan. Wat, uh, wat hij zegt ook. Ook, Ja, ook. Wat ja, ik zeg ook oh, trouwens. Om erbij te staan, mogen de luisteraars bellen. Om erbij te staan. Alleen maar als ze me oh, buik... oh ja, ja. Natuurlijk. Oh, ik zou zeggen, kom naar de studio en kruip achter het mengpanel. We ja, staan bij. Dat kan je, ja. dat kan je ook doen. Ja. Hé, hey, maar zal ik nog even vertellen over uh, hoe het afgelopen is met Betsy? Nou, dat is, ze is maar 30 jaar geworden. Dus... Ja, maar hoe hè? Ja, hoe? Ja, weet je, dat denk nee, ik. Sommige mensen, weet we je. je, aan kan... je lippen, we hangen aan je lippen. Ja, ik voel het ja. Dat, het praat wel heel lastig hoor, met jou zo. Maar goed. Klein kwam op, uh, op 30-jarige leeftijd. Uh, om het leven bij een vliegtuigongeluk in Camden, in, in Tennessee. En uh, ze was onderweg terug van een optreden in Kansas City. En, en ook haar collega countryzangers van Hawk, Shaw, Hawkins, Randy Hughes... en Cowboy Copas kwamen om het leven. En... Uh, uh, ja, er, hangt, er hangt een zweem van narigheid om die vrouw. Hè? Want op, op 4 juni 1961 raakte zij en haar broer betrokken bij een frontale aanrijding. En daarbij werd zij al door de vooruit geslingerd. Raakte zeer ernstig gewond. Had een zware hoofdwond, gebroken pols, ontwrichte heup. En heeft ze de hele tijd in het ziekenhuis gelegen. En ze heeft ook de rest van haar leven een, een pruik gedragen om dat litteken te verbergen. En een, en een verband om haar voorhoofd om de druk te verlichten. Dat ze allemaal haar hele leven lang verder moeten doen. En, en toen ze begraven werd... Toen kwam een andere country-artiest, Jack Anglin... om het leven bij een auto-ongeluk. Terwijl die onderweg was naar, uh, naar de begrafenis. Dus, dus er hangt zoveel tragiek om die vrouw. Dat lees je niet vaak. Dat nee. lees je niet vaak. Er zat trouwens twee kindjes ook. Dus die hebben ook al heel jong hun moeder moeten... Uh, verliezen, moeten ja. missen. Ja, ja. Een dochter, ja. Julia, en een zoon, Ellen. Hmm. Ja, nou ja, dat uh, Betsy Klein. Ik kijk even naar links. Ja. Je kunnen de, de luisteraars niet zien, maar er <laughs> zit ja, andere ja, wel, dat kunnen ze wel zien. CFM oh ja, ja, ja, ja. livenl uh, ja. Maar ik wil even nog nog Heb jij iets met country muziek? Uh, of nou? Helemaal niks. Of, of, of gedeelte? Of? Nee, uh, eigenlijk eerlijk, heel eerlijk gezegd... Uh, Nee, ik heb ook uh, in mijn uh, uh, zo plaat als cd-collectie uh, uh, ja. geen... Uh, geen country? Country. Uh, oh, maar. Niet dat ik het uh, niet, niet kan waarderen ofzo, of zo. Of uh, dat ik het niet nou, meer kan vinden. Maar niet, niet, de eer, gewoon... niet, niet de eerste keuze. Nee nee nee, nee, nee, nee. Nou, dan gaan we, dan gaan we, we gaan draaien. Iets van Patsy Klein dus. Ja. Uh, en, uh, ik ben benieuwd welk het gaat worden. Nou, toch crazy. Ja. Toch crazy, ja? Ja. ja. Okay. Komt Hij hier. is het en het blijft het. Ja. <laughs> Dat is toch weer de verkeerde, hè? Niet te geloven. Yeah, no. Ja, dat is toch weer de verkeerde. Ik had, hem, ik had Crazy erin gezet. Ja. En dan gaat Brinsen weer te lopen. Het oh, ja. zit er over walking. Ja, ja, ja. Dat, dat schijnt goed te helpen tegen ja. waanzin. Oh, nou even meteen ja. een blackout. Die is meteen helemaal ja, ja, van de wereld. Ja, ja, ja, ja, ja. Van de wereld. Nou, ja, goed. nu goed. Ja. Ja, die kennen we ook, hè? Ja. Willie Nelson natuurlijk ja, ook, ja. ook hè? Ja, ja. Crazy I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy crazy. Me. As long as you want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 Ja, een stukje instrumentale muziek van uh, Masada, Nederlandse groep. Arumbai heette het luisteraars. Uh, Dolly. Ja. Uh, zullen we de 3-in-1 de even doen? Ja, het is de hoogste tijd hè. Eigenlijk wel. Hè? Ja, ja nou. heb je de mooi in elkaar gezet? Nou, uh, ja, ik, ik, hoop, het. ik ja? hoop het. Ja, ik, ik hoop het. Hè. Mijn, mijn, mijn oog naar links kijkend ziet iets heel moois. 3-in-1, 1, 1.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 Back on the shelf, uh, oh, tell me. And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 I know that I can show some respect, especially when I'm wrong, but when I get back, I know you say you've been away too long.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 Mocht er voor dit alternatief worden gekozen, dan komt het verhoogde maaiveld op het Badhuisplein te vervallen. Er ontstaan betere kansen voor de gefaseerde ontwikkeling van het plein. Tijdens een extra bij informatiebijeenkomst willen de gemeentemensen, nou, hoe moet je dat noemen, wil de gemeente beide alternatieven graag presenteren en met een ieder bespreken. U bent daarom van harte welkom om op dinsdag 6 maart, dat is dus al gauw morgenavond, mee te komen praten in de blauwe tram aan het Louis Davids Carré nummer 1. De avond begint om 8 uur, inloop is vanaf kwart voor 8 en aanmelden voor deze avond is niet nodig. Een beschonken bestuurster is vrijdagavond om half twaalf... met haar auto tegen een lantaarnpaal gereden op de Schoterbrug in Haarlem. Zowel het voertuig als de lantaarnpaal raakten door de crash zwaar beschadigd. De vrouw kwam uit Haarlem-Noord en reed in de richting van de Waardepolder. Net na de brug verloor zij de controle over haar voertuig... ramde de lantaarnpaal en kwam iets verderop tot stilstand. De automobiliste is nagekeken in een ambulance maar bleek ongedierd. Agenten namen de vrouw een blaastest af waaruit bleek dat ze te veel had gedronken. Daarop is de vrouw aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De auto zal vermoedelijk totaal los worden verklaard. Een berger heeft het voertuig opgehaald en de gemeente is op de hoogte gebracht van de kapotte lantaarnpaal. Opnieuw is er in Haarlem een auto in brand gevlogen. Ditmaal brandde er in de nacht van zondag op maandag rond kwart voor één... Een, een geparkeerde wagen aan de Engelandlaan uit. Een auto die ernaast geparkeerd stond, liep ook schade op. Opnieuw, uh, de brand was uh, geblust. Even kijken. Nadat de brand was geblust, hebben politieagenten de omgeving... van de auto afgezet met lint. De politie zal later vandaag onderzoek doen en eventuele sporen veiligstellen. De laatste weken gaan er in Haarlem vaker auto's in vlammen op. Exact een week geleden vatte in de nacht van zondag op maandag een auto aan de Da Costa straat vlam. Doordat deze brand op tijd werd opgemerkt door een buurtbewoner kon worden voorkomen dat deze auto geheel uitbrandde. Dan een laatste berichtje voor dit uur. Op zondag 11 maart organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een padden-excursie... waarbij kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen helpen bij de paddentrek. Het aantal deelnemers is beperkt tot 30, dus wees er snel bij. Natuurliefhebbers helpen door hekjes langs de weg te plaatsen... te voorkomen dat de padden de weg over kunnen steken... Langs de hekjes loopt de pad en valt dan in een kist of emmer. De zo verzamelde dieren worden aan de overkant van de weg weer vrijgelaten. Deze activiteit is alleen bedoeld voor kinderen... en ouders die hun kinderen komen brengen... krijgen een e e eigen excursie over vogels in het voorjaar aangeboden. Het vertrek is om 8 uur s ochtends aan de parkeerplaats aan het Koningshof... aan de Duinlustweg 26 in Overveen... En reserveren en aanmelden kunt u doen via www.np-zuidkennemerland.nl Tot zover het regionale nieuws. Gaan we snel naar het weer met Dolly de Pierik. Ja, ja, het blijft droog vandaag en er waait een overwegend matige zuidelijke wind. De temperatuur stijgt na maximaal een graad of 9 op deze maandag zijn er wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar het blijft droog en de zuidoostenwind waait matig en de temperatuur daalt naar een graad of twee. Tot zover het weerbericht volgens collega Rico Schreuder.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 Other way. Rosie, oh Rosie, your love to bring sunshine out. van onze site. was dat uh, Don Partridge met uh, met welk nummer ook weer. Uh, Rosie. Rosie. Ja, ja. Zo, was het, zo was het. Lekker hoor. lekker muziek. Ja, ja toch. Goed gedaan. Post niet gehoord. Goed gedoet. Ja dank u <laughs> ja. wel. Ik doe het straks weer. He? Ik doe het straks weer een keer. Ah, echt waar? Na het volgende nieuws. Ja komt er weer een leuk nummer. Oké. Okay. <laughs> nou dan gaan we eerst eventjes uh, <laughs> eerst eventjes naar de artiest In het licht. In het licht toch? Ja. Dat gaan we doen. Artiest in het licht. En uh, we gaan luisteren naar een nummer van Eline Page. Want zij is jarig vandaag. Gefeliciteerd. Uh, ja, nou dankjewel. Uh, ik ga er straks heen. Lekker gebakje halen, denk oh, ik. Is mooi. Oh nee, ik ben op dieet, dus dat mag niet zonde. Nou, volgend jaar weer, uh, Eileen. Um, Elaine, geboren op 5 maart 1948 in Barnet, is een Engelse musicalster. die hoofdrollen heeft gespeeld in de musicals van uh, Andrew, Andrew Lloyd Webber. Nou, God, moeilijk woord. Andrew Lloyd Webber. Yes. Ze speelde onder andere in uh, uh, Grisabella in Cats. en ze heeft ook in Evita, uh, in de originele westend-productie van Evita, meegespeeld. En in de musical van de ABBA-muzikanten... Um, daar vertolkten ze de rol van Florence. En uh, dan heb je ook natuurlijk nog het single I Know Him So Well. Dat is een duet met Barbara Dixon uit Nee, dat gaat over mij, gaat dat, hè? Dat gaat over mij. Did she uh, knew you so well? Ja, als ze, ja kennen jullie him. elkaar zo goed? Als, je, als ze me tegenkomt, zegt maar, I know him so well, zegt ze dan altijd. <laughs> een rare man ben je toch <laughs> af en toe, hè? Ja, ja. Nou ja, goed, oké. Okay. <laughs> Niet Let verder. u even niet op hem. Ja, ja, niet Let verder vertellen, mij. trouwens. Hè? Niet, nee, niet, nee, ik zeg niks. Nee, nee, nee. Ik, ik zou niet durven. Oké. Okay. Ja. Goed. Dat is uh, een andere, uh, andere page uh, van mijn uh, leven, uh, Ja, zeker. Ja, page uh, van zijn leven. Uh, even kijken, hoor. Nou ja, goed. Uh, kijk, kijk jij eens even. Dat, ja, nou, ik ben helemaal van de wijs, man. Ja. Nou, Don't Cry for Me Argentina heeft ze ook zo mooi gezongen uit, uh, uit Evita. En uh, nou ja, goed, dus uh, Elaine Page, uh, vandaag een jarig en uh, volgens mij een hartstikke rond getal. Ik geloof dat ze op de 70 uitkomt, hè? vandaag als ik het goed, uh, 1948 geboren, dan, ja. dan is ze 70 jaar geworden. Hè, hey, uh, luister, dat I know ja. him zo so wel, komt dat nou uit Jesus Christ Superstar eigenlijk? Uh, nee, dat is, nee, dat is een, een, uh, een heel ander... Even nummerde... naar onze deskundige hier aan tafel, ja, uh, links van de. Dat is mijn, uit, uit, uit, uit Chess, oh, oh nee, oh, nee, Chess. Oh. Uit Chess? Ja, uit de musicals Chess komt dat. Met schaken te maken, Chess. Ja, een, een schaakmusical. Is heel nee, spannend. Als, als <coughs> als twee man aan de tafel zitten. Nu het aan de doen hoor. <laughs> nee, als dat toen uh, uit uh, Jesus Christ Superstar was geweest... dan had ik het wel geweten. Oh, okay. Die film heb ik tenslotte acht keer gezien. Dus, uh, Ga je was, naar de musical Koe toe dit keer? Nee, nee, ik ben eigenlijk niet geweest. Ja, jij nee, wel, hij he? komt weer. Ja? Ja, hij komt weer. Daar heb met ik een de, gesprek over die, uh... gehad dit, die, uh, afgelopen weekend... met twee jehovah getuigers oh. Die uh, vroegen of ik 31 maart uh, uh, uh, wilde komen... naar een, uh, een herdenking van, uh, van het overlijden van, uh, van Jezus. En toen zei ik, nou nee, 31 maart gedenk ik hele andere dingen... want dan heb ik tweejarigen in de familie. Dus dat gaat hem niet worden. En toen zeiden ze, ja, maar uh, komt u dan 25 maart? Want dan krijgen we een lezing over de terugkeer van uh, van, van Jezus. En toen zei ik, de... ja, maar hij <coughs> komt terug. Toen zeiden ze, hij komt terug. Ik zeg, ja. Volgens mij in maart zelfs komt hij terug. Meent u dat nou, mevrouw? Zeiden ze. Ik zeg, ja, dat meen ik. Toen zeiden ze, hoe weet u dat dan? Wat weet u er allemaal van? Ik, zeg, nou, dat, uh, nee, in, ik zeg, volgens mij komt hij in Amsterdam. In Rotterdam, in het Ahoy. Rotterdam in het Ahoy. Dus ze stonden elkaar aan te kijken. Hij zei: Heb ik iets gemist dan? Ik ze ging. weet het niet, ik weet het niet <lacht> beter. Het oh. Hij komt weer terug. Ik zeg: Dat is toch onderhand onze Jezus of niet? Toen nou. oh. hebben ze gegild van het ja, toch wel. Ja, ze kijk. konden er vreselijk op ja. lang. <lacht> ze <lacht> waren, dan, dan, dan, ze waren danig in de war natuurlijk, die live, Want die stonden dus niet bij de wachttoren, maar bij de watertoren verzanderd. Is dus heel wat anders. Ook oh, dat al. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> maar het was wel de waarheid wat je zei. Ja, toch? Maar verder met Alan Page. <laughs> ja. I know him so well. Ja, gefeliciteerd, Yleen. Ik een beetje denken aan Céline Dion. Hè? die heeft ook ja. een beetje dit repertoire, zeg maar. Ja. Volgens mij is ze het zeg nummer maar, ook. Ergens op een Ja, oude, ja, ja. Ik nou Maar ik vind deze mevrouw toch wel een prachtige stem hebben hoor. Dat, is, staat, buiten ja, kijf. dat ja, ja. staat buiten kijf. Heb je nog een artiest in het licht? Uh, nou, ik heb ze ook wel in donker hoor. Ja? ja okay. nou, als je ja, s'nachts ja, ja. komt dan heb ik ze in donker. In de kast? Ja. In ja, de kast, ja. ja. Nee, we hebben nog eventueel, uh, ja, dat zijn er weer mensen die overleden zijn: Jim uh, McCann. En, uh, ja. maar, maar we hebben ook die, die jarig zijn. Maar ik zie hier eentje, een jarige die is al lang overleden en die Gip ja, ja. ja maar die was ook ja. jarig geweest vandaag. Die zou vandaag, ja. Die zou 60 uh, uh, zijn geworden. Ook nog niet oud eigenlijk? Uh, ja, 60. Ja, zij Ja, Die man zestig. is heel jong ja, overleden. Is... Die... Ach, verschrikkelijk toch? Verschrikkelijk. Ja, ja. In 88, hey, hij is 30 geworden. Zullen we hem doen? Ja, laten we hem doen. Oh. Artiest in het Licht. Artiest in het Licht. Nou. Vertel jij iets over Andy Gibb. Ja, nou ja, geboren als Andrew Roy Gibb in Manchester op 5 maart 1958. Dat was een, een Brits popzanger en eind jaren 70 van de 20 e eeuw was hij echt een gigantisch tieneridool. Hij was de jongste broer van Barry en Robin en Maurice. En dat waren leden van de popgroep The Bee Gees. Zijn vader was leider van een big band en zijn moeder zangeres. En toen hij één jaar oud was, verhuisde het gezin naar Australië... en tijdens zijn jeugd beleefden zijn broers hun eerste successen. Hierdoor wilde hij zelf ook muzikus worden. Nou, In 1972 trad hij voor het eerst op in een pub op Ibiza... en twee jaar later kreeg hij zijn eerste platencontract. Zijn eerste single, Words and Music... Haalde maar liefst de vijfde plaats in de Australische hitparade. Nou ga er maar aan staan, hè, voor je eerste singeltje. Ja. En, ja. Uh, die, die, uh, dat vind ik wel een goed plan van jou trouwens. Je noemt ja. hem. Die, ja. gaan, die gaan we ook even draaien. Zo. Dus als ja, jij, gaan we dat doen? Als jij je verhaal hebt voltooid, dan, dan, dan start ik hem. Hè. Dus dan moet je even een seintje geven. Als je... Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, als, als ik bij zijn overlijden aankom en waar die begraven ligt... dan is mijn verhaaltje over. Dus ja, dan kan jij okay. erin gaan. Ja, misschien ook okay, even iets vertellen over zijn... Want ja, Maurice en, en Robin die zijn ook overleden. Ja, en Barry, ja. Barry die toert nog steeds. Ja. En ik, heb, ik zie wel eens interviews en zo hier en daar. Ja. En altijd weer als ze we het over zijn beurs hebben, dan schiet die man vol. He. Ja, dat maar is... dat is toch niet zo gek als, ja. je, als je van de vier als enige overblijft zeg. Ja. Ja. Ja. Terwijl je allemaal zo'n ook nog, ook nog eens zo'n mooie glorieuze toekomst in het verschiet had. En dan, ja. Ja, dan treft ellende je. He? Ja. Net als, als, als Betsy Klein. Bij, bij sommige families dan, dan, dan hangt dat gewoon als een zweem eroverheen. Ongelooflijk. Hè? Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval. Uh, hij had een relatie met uh, Dallas actrice Victoria Principal. En um, dat was begin jaren tachtig. En hij heeft trouwens ook nummers opgenomen met Olivia Newton-John. En aan het einde van het discotheekwerk raakte ook de carrière van Andy Kip een beetje in het slop. Hij speelde in musicals en presenteerde ook een aantal televisieprogramma's... maar haalde niet meer de roem uit de jaren, die hij had uit de jaren zeventig. En op het persoonlijke vlak kreeg hij hele grote problemen. Hij werd behandeld wegens een cocaïneverslaving... en werd in 1987 bankroet verklaard. En daarna leek hij wel uit het dal te komen. Hij nam met zijn broers een, een, wat enkele demo's op... met de bedoeling dat hij hun groep zou komen versterken... En tevens was hij bezig met een nieuw, nieuw album waar onder andere de track Man on Fire op zou komen te staan. Helaas is dat allemaal niet doorgegaan. Wie weet wat een prachtige nummers we anders ook uh, hè, op onze Spotify -lijst, lijsten zouden hebben staan. En, uh, in, want in maart 1988 kreeg hij last van een verwaarloosde hartkwaal. En hij overleed aan myocarditis, dat is een ontsteking van de hartspier. En dat was maar liefst vijf dagen na zijn dertigste verjaardag. En die gip ligt begraven op de Forest Lawn Hollywood Hills Cemetery in Los Angeles. En dan gaan we nu luisteren naar een mooi nummer van hem, zijn eerste single, Words and Music. Words and Music make a song. Quiet within the air There'll be music everywhere air. A bitter tear across your cheek A smile from you is all I need Give them cause to breathe the air. There'll be love as if. Kenbare BG-geluid. We hadden het er net met elkaar over in de uitzending. Van dat, dat wonderlijk. Is dat al die brewers uit Australië, dus die Gibbs-buurtjes, Robin, uh, Gary, Barry uh, Andy, Maurice. en Maurice, Maurice, dat ze allemaal fantastisch konden zingen. Maar en, dat ze en, ook allemaal, dat, wat dat viel jou op, datzelfde timbre hebben? Ja, ja. ja. en ja. vibratie. Ah. Dat vibratie ah. in de stem. Ja. ja. ja. ja. Um, ja. Heb, jij wel eens, heb jij wel eens gehoord van het nummer Immortality? Ja. Dat is ook mooi, hè? Dat is prachtig. En dat wordt ook door een BG gezongen. Samen dus wel... met, met Céline Dion. Oh, mooi. Dat wist ik niet. Nee, nou, nee dat, dat het is niet. een onsterfelijk nummer. Luister maar. Oké. Okay. Ja. Op een album. Mooi. <laughs> ik weet niet wat ik hoor. Nee, waar? Ja, <laughs> dat, dat... ja, daar komt ie. <laughs> ja. Ik wil een klacht indienen. <laughs> het is op een uh, album van uh, Céline Dion. So nou, het wordt steeds mooier. Oh. Nou, we gaan even de kuch van Orna er even tussen. <laughs> Stand for me, treat me if I can. Symbol of my faith in who I am, but you, you are, are my, my only, own. and I must follow. nummer de boel moeten uitveden, maar... Uh, ja, we moeten naar het nieuws, hè? Ja, we moeten naar het nieuws, helaas. Ja. Dus ja, nou ja, helaas. Het kan ook goed nieuws zijn, toch? Of is het alleen maar weer ellende vandaag? We ja. gaan het horen. Ik heb geen idee. Ja. We gaan het horen. Het nationale nieuws komt zo voorbij, over een half minuutje na nu. En, uh, dat betekent dat ik straks de plaat uit ga veden en dat we na dus uh, nieuws en reclame weer kunnen genieten van een stukje cabaret. gaan we opzoeken voor je zo. Tot straks.